Wat? Geef hem wat hij nodig heeft, steenbreek. En laat we als de bliksem aan het werk gaan. Een paar miljoen komen er niet op aan. Oh. Die hebben ik tien minuten geleden net op de beurs verloren. Ja, jawel, meneer. Nou, je, uh, ABS? Maar ik waarschuw je, prof. Oh. Als dat teruggaan in de tijd onzin is, dan zal ik je breken. Ja. Zo begon Sikpok dus aan het samenstellen van zijn tijdmachine...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 Bedoel ik. Een vrouw in het spel, eerder vulgair dan rachfijn, dat geef ik toe. Ik zal het erop wagen, professor. Gaat u gaan. Stapt u deze cilinder maar binnen. Ah. De bediening is heel eenvoudig. U doet gewoon ja. de deur achter u dicht en drukt op ah. het knopje daar. Wordt dan donker en er ontstaat enig lawaai. Als het ophoudt en het licht weer aangaat, bent oh. u 16 uren terug in de tijd.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 Stapt u binnen, sluit de deur en druk op het knopje. Goede reis. Oh, de deur is dicht. Wat nu? Oh ja, op het knopje drukken. Dan komt er lawaai. Als het licht weer aangaat, kan ik naar buiten lopen. Heel En dan is het zes uur vanmorgen. Dat heb ik heel goed begrepen. Maar om, maar om tien uur vanavond moet ik weer terug zijn, anders gebeurt er iets ergens. Oh, oh, waar ben ik aan begonnen? Maar aan, de maar aan de andere kant, alles is beter dan doorgaan vanavond. na deze vreselijke dag. En een ver land trekt me toch niet zo aan. OBB is dus naar het verleden. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd.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 En mijn dagtaak vangt pas over een half uur aan. Dus zo'n haast is er niet met uw goedvinden. Over een half uur? Hey, deze pap is heet. Natuurlijk. Dan is het dus, uh, uh, dus half acht. En om, om acht uur sta ik, sta ik op. Dat weet je toch. begrijp je dat er geen tijd te verliezen valt. Stel je voor dat ik mezelf oh, oh, oh, zou ontmoeten. Oh.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 Heer Bondel stak een voet uit het bed hmm. en terwijl hij de dekens van zich afwierp stond hij op. Een aankomende geel verstoorde echter zijn oplettendheid, mm. zodat zijn voet scheef op het kleedje terecht kwam. Oh. En omdat Joost juist de dag tevoren de slaapkamer in de was had gezet, schoof dit onder het bed, zodat de opstaande heer het evenwicht kwijtraakte en voorovertuimde. Oh. Het laken waaraan hij zich vastklemde, bood niet genoeg vast en de gevolgen bleven dan ook niet uit. Hij daverde tegen de zijmuur aan, zodat zijn hoofd in het gesloten medicijnkastje verdween.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 Ik moet naar de stad om een cadeautje voor mevrouw Doddel te kopen. Oh, oh. En jij staat daar, maar terwijl mijn auto zomaar wegrijdt. Oh. De trouwe, brave schicht. Gestolen door een geweteloze schurk. Ook dat nog. Wat een dag, wat een dag. Nu zit mm. ik met een gestolen auto en zonder geschenk voor Doddeltje. Mm. Uh, uh, mevrouw Doddel, bedoel ik. Zodat er geen einde komt aan mijn ramspoet. Mm. Wat moet ik nu doen?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 En daar ligt de schurk. Mijn juwelen zijn weg en het doosje staat naast hem. Ik moet onmiddellijk de politie waarschuwen, onmiddellijk. En ik terug stond een telefooncel. <tieden> Daar staat de auto die als gestolen zijn staat. Gestolen door dezelfde KMF, wil ik wennen. Uh, Daarom de hoek moet overvallen op die juwelier gebeurd zijn. Dit wordt een goede beurt. Uh, klopt, uh, da daar staat het aangevallen karretje. Nog voordat de heer Voice terug was uit de telefooncel... verscheen er reeds een politiewagen over de heuveltop... bemand door de agenten Kes en Virk, die van wanten wisten...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 En ik heb een heel nare smaak in mijn mond. Op dat moment keerde de bestolen assistentjuwelier, de heer Voice, terug. Dat is hem. Die huh? kous en die jas zou ik overal herkennen. Hij huh? lag dicht mee wagen toen ik bij kwam. Huh? Maar waar is de zichtzending hangers die in het doosje zat? Dat, dat, dat, dat proberen we uit te zoeken. Dat huh? komt allemaal in orde. Wacht u maar rustig af. Ja, we krijgen het er wel uit. Vooruit, hoe heet je het? Mijn naam is Bobbel.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 Waar zijn mijn juwelen? Ja. Die, die, die, die zullen wel terechtkomen. Zoals nee. u ziet werkt de politie snel. Uh, ga maar naar huis en, en wacht rustig af. Uh, we houden u op de hoogte. Uh, ik zal dat gestolen wagentje meenemen... terwijl mijn collega de overvaller naar het bureau brengt. Uh, uh, dan gaat hij wel praten, dat zult u zien. Ik wist wel dat het een slechte dag zou worden.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 als niet zo vreemd, kaas het bewijs dat er een medeplichtige geweest is... die hem heeft neergeslagen en er nu met de buit verloren is. Uh, maar, maar natuurlijk. Ja, je moet er maar op komen. Laat mij het verbaaltje maar maken. Ik, ik heb een betere hand van schrijven. Eens even kijken. We waren om tien uur dertig ter plaatse. Tien uh, uur tweeëndertig om precies te zijn. Uh, ik heb meteen op mijn horloge gekeken, major. MUZIEK <middels>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 Ik neem nu net een koffiepauze om niet overspannen te raken door nee. al dat nieuwe personeel. Ja, ja. En daar kom jij mijn roet in mijn koffie gooien met wartaal. Nee, nee. nee. Daar staat mijn hoofd nu niet naar, Bommel. Ik praat geen wachttaal. Kijk, het zit zo. Een poosje geleden is mijn auto gestolen door een schurk die er een overval mee heeft gedaan op de juweliersbediende. En omdat ik toevallig langskwam, heeft hij mij als een overvaller aangekleed... zodat ik in zijn plaats door de politie gearresteerd ben. Ah, zo, ben jij dat? Nou, ja. niet zo mooi. Nee. En wanneer was dat dan wel, Bommel? Uh... Ik heb er niets over gehoord.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 Hé hey Olly, eh? bent u ook naar de stad gegaan? Eh, dat treft. Ik, ik wilde u vragen waarom ik die vreemde boodschap aan juffrouw Doddel moest geven. Eh? Is er iets uh, vervelends waarmee ik u kan helpen? Ik, op, uh... ik, ik, ik, ik weet het niet. Misschien wel, want ik sta overal alleen voor. Nou, ik... Maar ik weet niet hoe, omdat ik deze dag overdoe en mezelf niet tegen mag komen. Dat kan toch niet. Uh, nou, ik, ik wel. Eh? Uh, en dat is ook mezelf paradox of zo, heel vreselijk.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 Er zit zeker een, een mooie portefeuille in. Beter, jongen. Veel beter. Dat geldt dit Twietjes, maar bijzaken. Van ah, dat ja, jasje ja. moet ik zo gauw mogelijk af. Oh, ja, ja, ja. Met het oog op de opzichtigheid. Ah, ja, ja. Nee, ik heb wat anders bij me. Je moet eens even kijken. Hij tastte in zijn binnenzak en trok een halssieraad tevoorschijn. Dat licht stralen door de berookte ruimte deed flitsen.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 Bommel wordt zelf van het achteroverdrukken verdacht. hij zit nu te brommen. Ja, brommen, ja. <lacht> <lacht> maar, Je moet van dat opvallende jasje af. En ik ga de boete in veiligheid brengen. Als jij nou een goede handelaar gaat zoeken... ...Gerbe Grijper of Witte vloer of zo... ...dan ga ik naar het pakhuis. Maar laat je niet benepen, ouwe huis. dit is superhandel. Superzaak. <lacht>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 Maar daar zal de smeerlap alleen maar dit jasje van bommel vinden. Bull Super stapte op het wankele laddertje. En terwijl hij begon te klimmen, trok hij de juwelen uit zijn binnenzak. De ronddwarrelende stofwolken werden een ogenblik aan het licht gebracht door fonkelende flitsen. Maar dat duurde niet lang, want Topboes, die zich daarboven verstopt had, bracht de voorraad handelswaar uit het evenwicht. <truid>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 terwijl ik helemaal geen overval hoef te plegen om aan juwelen te komen. Die bestel ik telefonisch bij juweliers Marijn. Bellen maar op en vraag hem Ik vraag niks. No. Jij geeft antwoorden no. van niks, bedoel ik. E e ga nog maar een no. poosje in de zaal nadenken e totdat de inspecteur komt. Ik heb geen tijd meer voor je, mammel. Heer Olly. Heer Olly. Huh? De oude schicht staat hier voor de deur. Daardoor wist ik dat u hier was. Huh?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 Ja. En, en u moet een andere jas hebben. Deze is gewoon veel super. Maar hier heb ik de juwelen die u wilde kopen en die u niet aan dotteltje wilde geven. Huh? Ja, ik zal nu naar het plantsoen rijden, want dus misschien hebben we daar ook de tijd om even te praten. Uh. Tompo slaagt slaagde erin om het dikke dakplantsoen binnen te rijden zonder door de politie te worden aangehouden. En hij hield op een beschut plekje stil. Met een zucht van verlichting sprong hij uit het voertuig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 En ik kan nu wel naar de juwelier gaan om het uit te leggen... maar misschien zou hij denken dat ik aan steelzucht leid. Hij zou de politie kunnen roepen... zodat ik opnieuw in de gevangenis kom. A als u begrijpt wat ik bedoel. Steelzucht, hoe kan ik je daarbij helpen? Nou, het eh... Recht moet zijn loop hebben. Ja. De politie is onkreukbaar. Ja, Daar maar... zie ik op toe. De... Gedonk. Eh...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 Daar ben ik voor, niet waar. Ja, maar... U leeft kennelijk in een grote spanning, waardoor u tot de eigenaardige dingen komt. Ja. Vertel maar eens wat u drukt, gewoon zoals het in u opkomt. Dat is een lang verhaal waar ik eigenlijk geen tijd voor heb. Oef. Toen ik buiten kennis was, ben ik gearresteerd bij een overval, omdat ik een oude sok droeg, waar ik niets van wist, oh. zodat ik met geweld uit de gevangenis ontsnapt ben. Nou ja. Daardoor zit de politie achter me aan, terwijl ik nodig naar mijn buurvrouw is... moet om haar te redden, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Tom Poes was snel naar Bobbelstein gereden, en daar werd hij door Joost opengedaan.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 Zo was hij er en zo was hij er niet, het ja. was hoogst verwarrend en het ontbijt stond hij voor de dag en dauw zelf te bereiden, zodat het aanbrandde en ik aan het werk moest voordat mijn dagtaak eigenlijk aankwam Ja, ja, ja, dat erg vervelend voor je, maar ja. dat is haast bij de jas en zo. Ik moet zo gauw mogelijk terug. Joost sloot de deur en beklom zuchtend de trap om het gevraagde te halen. Daar was hij nog mee bezig, toen buiten de politieauto met de agenten Kes en Verik passeerde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 Politie, politie erop. Kijk in het wagentje dat daar buiten staat. Nee, ik, ik weet nergens van. Heb ah, ah, ah, je niemand zien uitstappen? Heb ah, ah, je, je niet iemand op het huis zien zwaarden? Nee, ik, ik, ik weet nergens van. Ja, moet hier een gevaarlijke overvaller in de buurt zijn, want wij kennen dat karretje. Uh, is je baas daar? Nee, ik, ik, ik, ik weet niet waar heer Olivier is. Uh, en ik ben vergeten dat de jonge heer hier geweest is. I, ik weet nergens van met de goedvinden. Ja, zo komen we niet vader. Uh, dat soort overvallen staat voor niets. Uh, en hij kan gemakkelijk een of andere raam bij de geklommen zijn, zonder dat je dat baas.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 U bent er erger aan toe dan u zelf wel weet. Ja? ja, dat. Bovendien heb ik de verantwoordelijkheid voor u. Omdat ja, dat... de burgemeester mij heeft opgedragen om u te genezen. En ik kan geen fouten maken. Mijn kliniek is afhankelijk van geldelijke gemeentesteun. Geldelijke gemeentesteun. U moet hier dus blijven totdat u geheel hersteld bent. Hebt u gebeld, dokter? Ja. Ehm. Uh, als deze cliënt niet wil meewerken... ...zult u hem een kalmerend prikje moeten geven, broeder Kneusjes. Geen -ge -ge prikjes. Niet kalmerend bedoel ik. Integendeel, ik heb al mijn geestelijke krachten nodig om zaken recht te zetten. Mm -hmm. Ik zal meewerken, ah. want ik heb een list bedacht. Voilà. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als uh, broeder Kneusjes maar weggaat. Ja, ja. Het doet me genoegen dat u mee wilt werken...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 Hier staat het! Ja, ja. Vanmorgen om 10.33 uur vervoegde Bommel ook bezig bij mij met een verwacht verhaal. Zou in hechtenis genomen zijn, nader uitzoeken. Ja, precies. De onzin! Nou, waarom ik het doe, weet ik niet. Hm? Maar omdat jij het bent, zal ik de Gierdreefpost opbellen. Ja. Daar een nieuwe beambten. Ah, loop maar mee! Ja. Bureau Gierdreef? Ja? Met jouw Prakkers? Ja, ah. ja. Dit is het hoofdbureau. Prima. Bas, ja. Bas.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 Stakken, ja. ben je gewond? Nou, je wang is helemaal opgezwollen. Ja, dat uh, komt van de pleisters. Dat oh. is een beetje gevallen na het opstaan. Oh, nee. Maar ik, uh, ik heb een geschenkje meegebracht. Nee? Wel gefeliciteerd oh. met uw verjaardag, mevrouw. Ja? Kijk, hier heb ik ja. een paar hangers. En dan mag u er één uit kiezen. Oh, wat prachtig. Ja. Ja. Het lijkt wel kristal. Ja. Diamanten. Nee. Ja. Hij ging zitten en legde de juwelen voor het gemak in de gereedstaande soepborden. Uh, dit hier is een uh, uh, smarijn oh. of zo. En dit... Oh. Huh? Politie! Oh. Ah, aha, op oh. heterdaad met de buit. Ja, ah, jullie zijn erbij, jij ja. en je medeplechtige. No. Nou, dit doe doe geen grapjes maar. meer. Dat ja, je bent een zwaar geval. En oh. ik heb nu ook je Je ja, met je medeplichtige door. Dit wordt een interessante oh. zaak.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 Maar het enige wat ze zag, waren de zware laarzen van de agent Kes, die opnieuw het trapje afdaalde. Dit, dit, dit, dit is een zwaar oh. geval. De commissaris zelf is onderweg en we hmm. moeten op hem wachten voordat we ingrijpen. Maar, maar uh, huh? uh, waar is je medeplichtige? Die is er toch niet vandoor? Je, je moest je schamen. Nou, Wie bedoel nou, je met uh, medeplichtige? Nou, zeg ik? Die is, uh, die, die is even naar achteren. Die...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 Wat heb je daarop te zeggen? Nou, eh... Uh... Hm. Hebben jullie zijn gegevens uitgezocht? <gib> um... uh, hebben jullie getuigen gehoord? Nou... Uh... Uh, hebben jullie contact gezocht met de juwelier? Huh? Ah, uh, nee, eh, uh, hey, uh, commissaris... Uh, sorry, niet... ...blunderend optreden tegen iedereen die ja. er een beetje anders uitziet, hè? Nou ja, nu, ja, hier uitgeven. in Rommeldam zit daar ja. geen promotie in. Dat is waar, kom Morgen zullen we op het bureau verder praten. Ja. Ingerukt. Oh, kranig, hoor. Ik wist wel dat het rechtse loop zou hebben. De politie hoort zijn plicht. Ja, ik, ik nodig u uit voor een eenvoudig feestmaal morgenavond. Ah? Ik moet nu vluchten, mevrouw Doddel, voordat de soep koud wordt.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 Het is nu tien uur in de avond. Om zes uur vanmorgen zult u eruit komen. Maar om tien uur vanavond ja. moet u weer terug zijn om de deur dicht te doen en op het knopje te drukken. Het geknoeien met de tijd moet namelijk hersteld worden. Anders wordt de retinator veel, vernietigd door de agressieve ja. ionen. Ja. Ja. Begrepen? Dan beginnen we. Stapt u binnen, uh, sluit de deur en druk op het knopje. Goede reis. <klaar>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 Daar bent u. Ja, niet te laat, hoop ik. Het was nee, zo'n nee. leuk verjaarspartijtje. <laughs> en u weet hoe het dan gaat. <laughs> Je vergeet de tijd wel eens. <laughs> Sickbok leidde heer Olly ja. gejaagd naar beneden. Ja. Ja. En toen ze ja, daar ja. uit de lift stapte... was de ruimte gevuld met knetterende ontladingen... en grillige lichtflitsen... Zo, ja, te ja. midden waarvan zich heer Steenbreek ophield. Hé, hey, de deur is al dicht... Dat moest ik toch doen, als ik begrepen heb wat u bedoelde. Daarvoor ben ik teruggekomen. Het was een heel mooi feestje, bedoel ik. En u... Hij zweeg, oh. want het begon tot hem door te dringen dat hier ernstige zaken dan slordigheid in het spel waren. De geleerde hing trillend van de zenuwen aan de deur van de vaste tijdmachine, zonder erin te slagen die te openen. Intussen zwol het een aantal tonderslagen en een aardig tril voer door de wanden. Dit, dit lijkt mij geknoeid. Bovendien staan die machines mij niet aan. Ik stel voor deze opvoering te staan. Een donderende slag onderbrak zijn klacht. En in een vet licht sprong de ronde kast uit de kanden.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 Uh, morgen zal ik alles uitleggen oh. bij de eenvoudige maaltijd die Joost altijd zo voedzaam kan klaarmaken. Hm. Ik ben nu een beetje moe, want het was een afmattende dag. Hey, ik uh, heb heel wat uit te leggen, ja. uh, daarom moet je nog even wachten met opnieuw Joost...